8 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rensen en Marcel Oosten. Straks in het NOS Radio 1-journaal praten we met minister Timmermans van Buitenlandse Zaken over de situatie in Egypte. En de NS bleef tot het laatste toe achter de Vira staan. Dat blijkt uit een brief die wij in bezit hebben. Nu is het NOS-journaal. Is Jan van de Putten. Het is vannacht betrekkelijk rustig geweest in Egypte. De avondklok die door de interimregering was ingesteld... is wel op verschillende plaatsen genegeerd. Maar dat heeft niet tot veel onlusten geleid. Alleen zijn in de stad El Arish in het Noordoosten twee politieagenten gedood. De Verenigde Staten, de Europese Unie en de Verenigde Naties... hebben het geweld in Egypte veroordeeld. Ze roepen de interimregering op de mensenrechten te respecteren... en de noodtoestand op te heffen. Het lijkt erop dat alle 18 bemanningsleden van de geëxplodeerde Indiaanse onderzeeër zijn omgekomen. De duikers zijn de boot binnengegaan en zeggen dat ze de lichamen hebben zien liggen. Het is nog niet duidelijk waardoor de explosie is veroorzaakt, maar het zou in elk geval gaan om een ongeluk. De Indiaanse onderzeeër was net terug van een grote opknapbuurt in Rusland na een eerdere explosie aan boord. Bij dat ongeluk in 2010 kwam een opvarende om en raakten er twee gewond.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 En zij hebben verliezen geleden van enkele honderden miljoenen euro's. En die verliezen hebben ze vervolgens maandenlang weten uh, verdoezelen uh, in de boekhouding. Uh, totdat het helemaal uit de hand liep en dus uiteindelijk die schuld opliep uh, in de miljarden. Het schadebedrag liep op tot 6 miljard dollar. De verdachten zijn niet in de VS. Achter de schermen zou de VS met Groot-Brittannië overleggen over hun uitlevering. Inspecteurs van de Verenigde Naties kunnen vertrekken naar Syrië om onderzoek te doen naar het gebruik van chemische wapens. De Verenigde Naties hebben met de Syrische regering afspraken gemaakt over de veiligheid van de inspecteurs. Damascus gaf eind vorige maand al toestemming voor de komst van de inspecteurs, maar de missie liep vertraging op. De VN wachtte nog op veiligheidstoezeggingen van Syrië.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 Jesse Jackson, de zoon van de gelijknamige Amerikaanse burgerrechtactivist, moet 30 maanden de cel in. Als Democratisch congreslid stak Jackson campagnegeld in eigen zak. Jackson en zijn vrouw gebruikten zo'n driekwart miljoen dollar om dure horloges en bontjassen te kopen. en uit eten te gaan in dure restaurants. Hij hoopt dat mensen hem vergeven, zei Jackson. toen hij na het vonnis naar buiten kwam. Ik geloof nog steeds in de kracht van ik geloof in de kracht van redemption en ik geloof nog in de resurrection. Jackson Senior had de rechter om een milde straf gevraagd Hij zei dat zijn zoon meer gebaat was bij begeleiding, mede omdat hij manisch-depressief is. De Franse tennister Marion Bartoli stopt met tennis. Vorige maand nog won ze op Wimbledon van Sabine Lisicki En nu zegt ze dat blessures doorgaan onmogelijk maken. Bartoli maakt haar afscheid bekend tijdens een emotionele persconferentie... in de Amerikaanse staat Ohio. Daar verloor ze het Western and Southern Open van de Roemeense Simona Halep. Het weer nog, in het westen en noorden veel bewolking en kans op wat regen. In het oosten en zuidoosten de meeste zon, het wordt 20 tot 24 graden. Morgen eerst flink wat zon, later meer bewolking en kans op een bui, het wordt 22 tot 26 graden. Op hollandtour.nl beleef je het ideale dagje uit en het gezelligste weekendje weg. Ga naar hollandtour.nl. Door schrijf je met OE.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 Exclusieve software voor relatiebeheer en CRM Archie. Het NOS Radio Injournaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. De hoge snelheidstrein, de Vira, beviel niet zo heel erg goed. Ik ben het gewoon Kotsbeu nu met Ansaldo Breda. De Belgen waren er al helemaal klaar mee, maar de NS toen nog niet. Een week voordat de treinen van het spoor werden gehaald... bevestigde NS in een brief nog de afname van alle bestelde treinen. Wij hebben die brief. Maar eerst naar Cairo. De relatieve rust in Cairo en de meeste andere Egyptische steden... kwam voor een deel door de avondklok... Gisteren was ook al te zien dat veel mensen binnenbleven... uit angst voor agressie van betogers en van politie en leger. Bij confrontaties tussen de oproep politie en demonstranten... vielen zeker 278 doden. Ja, Dat zegt de overheid. Er komen ook andere cijfers binnen. Een regeringswoordvoerder verscheen op de televisie... en prees het leger voor zijn terughoudendheid. Bij de inzet zijn relatief weinig slachtoffers gevallen, zegt de regeringswoordvoerder. Zeker in aanmerking genomen dat er veel mensen waren en dat er op de veiligheidstroepen werd geschoten. We gaan naar Kairo naar Sander van Horen, onze verslaggever. Sander, relatief weinig slachtoffers, uh, zegt hij. En, ja, die betekenis van die woorden uh, is moeilijk in te schatten natuurlijk. Heb je een idee wat het werkelijke cijfer is, het werkelijke aantal? Nee, geen flauw idee. We, dat het hoger gaat uitpakken. Uh, de beelden bijvoorbeeld van uh, dat plein voor die moskee vannacht, dat was een grote vuurzee. De tentjes die daar stonden, die brandden, uh, de moskee die brandde. En vanmorgen toch ook wel beelden gezien van lichamen verkoold die daar uh, nog liggen. Dus ja, dat, dat, dat aantal dat zal uh, natuurlijk nog oplopen. En er uh, zijn natuurlijk ook belangen in het spel uh, voor de regering. Het belang om het dodental inderdaad relatief laag te houden, zoals hij het zegt en voor de moslimbroederschap om dat heel erg hoog in te schatten. En van hen zag ik nu ook de schatting van 4.000 doden nog voorbij komen. Het is natuurlijk ook weer inzet van dat steekspel tussen die twee partijen. Ja, we bij jou op de achtergrond uh, geluiden van verkeer. Is, is yeah. het leven zo'n beetje weer op gang gekomen... na het eindigen van de avondklok om 6 uur vanochtend? Dat is twee uur geleden, ook hier in Egypte. En uh, ja, dat leven dat komt weer op gang, maar niet op de normale snelheid. hoor. Normaal gesproken om acht uur s morgens is het hier heel veel drukker. Wat wordt het dan vandaag, Sander? Houdt iedereen zijn hart vast? Dat denk ik dus, ja. Want uh, je hebt natuurlijk van hoeveel doden het ook zijn... maar uh, die begrafenissen vandaag, dat is traditioneel natuurlijk... een moment waarop er weer veel emoties en uh, woede loskomt. En dat kan weer tot confrontaties leiden. Die woede die kan ook gekoeld worden, zoals je dat gisteren zag... op um, politiebureaus, maar ook hele lange lijsten met uh, kerken... christelijke instanties, winkeltjes en dergelijke die aangevallen zijn. Uh, men heeft kennelijk, uh, de moslimbroederschap heeft kennelijk zo'n woede ook gekoeld op de christelijke gemeenschap in Egypte. De regering lijkt op ramkoers te liggen, wat betreft de moslimbroederschap. Gisteravond is de arrestatie van een aantal van hun leiders bevolen. Wat weet jij daarover? Ja dat dat inderdaad is uitgevaardigd. Dat ook een aantal van die leiders op dat plein... al schijnt opgepakt te zijn. En ja, dat, dat is inderdaad uh, die ramkoers die je kunt voeren of niet. Kijk, met die noodtoestand in de hand... heeft het leger heel veel macht om op te treden tegen de moslimbroederschap. Als zij zeggen, de moslimbroeders zijn een bedreiging voor de veiligheid... Dan hebben ze eigenlijk onbeperkte middelen om daar tegenop te treden. Maar als je dat doet, dan is de kans uitgesloten... dat ze ooit nog gaan meedoen aan een politiek proces. Zo die kans er überhaupt nog is naar wat er alle, allemaal gebeurd is. Dus die keuze, dat is toch een keuze die moet het leger nu maken. En we zullen zien hoe ze, hoe ze daarmee omgaan. Nou, hoe is het met de regering? Wat, wat is de status nog van de regering? Hoe stevig is die nog? El Baradij, vicepresident, ja, stapte uiteindelijk opgestapt. op. Ja, opgestapt. Ja. ja, dat is toch wel uh, voor het Westen vooral een, een gevoelig punt. Hè? Want hij was voor ons het, het menselijke gezicht van die regering. Uh, uh, iemand die we kenden en die ons kon uitleggen... dat het toch echt helemaal geen koep geweest was... En uh, dat we vertrouwen moeten hebben in Egypte. Dat gezicht, dat is nu weg. En dat maakt het er voor het Westen in elk geval niet makkelijker op. Je ziet dat uh, Europa, Amerika, de VN... gisteren het geweld waarmee die pleinen zijn ontruimd veroordeeld heeft. En dat is toch iets waar uh, het leger linksom of rechtsom rekening mee heeft te houden. Al was het maar omdat er veel geld uit het Westen komt. Sander, dank je wel vanuit CAIRO. Wij gaan meteen door naar onze minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans. Was vorige week nog in CAIRO, sprak daar ook met de interimregering en de oppositie, waaronder de moslimbroederschap. Meneer Timmermans, goedemorgen. We hoorden het uh, Sanne van Hoorn vanuit Cairo zeggen. Uh, het vertrek van vicepresident El Baradei uit de regering um, maakt het lastiger voor het Westen om um, eenvoudig een oordeel te hebben over wat er nu gaande is. Want hij was het menselijke gezicht van de machtsovername. Uh, klopt dat? Maakt dat het voor u ook lastiger? Ja, het was mij wel duidelijk bij mijn gesprekken vorige week. dat de hardliners in uh, de interimregering het uh, pleit gewonnen hadden in hun voordeel. En dat ze zouden gaan optreden tegen de demonstraties. Um, en het was natuurlijk ook een vraag, zal El Baradei daar uh, zich in schikken of niet? Nou, dat heeft hij niet gedaan. Uh, ook omdat hij ziet, en uh, dat deel ik met hem, dat heeft hij ook in zijn verklaring gezegd. Uh, uiteindelijk zullen we wel weer moeten gaan praten, maar het gaat nou wel heel lang duren voordat we weer met elkaar aan tafel kunnen. Kwam wat er gisteren gebeurde, meneer Timmermans, voor u nog als een verrassing dan? Of, of zag u dit ook wel als onvermijdelijk gevolg dan ja, van die dit... opstelling? Dit is eigenlijk, in de gesprekken, precies op de dag dat ik er was, uh, hebben ze die knoop doorgehakt. En in de gesprekken die ik had uh, met de premier en met de minister van Buitenlandse Zaken en met de president, uh, werd mij wel duidelijk dat men dit uh, ernstig overwoog en die kant op zou willen gaan. Het was natuurlijk uh, vlak voor het suikerfeest, dus men heeft nog even gewacht tot alle feesten voorbij waren. En uh, Vanaf zondag uh, kon je erop rekenen dat men uh, iets ging doen en je kon alleen maar hopen, dat dat met terughoudendheid zou gebeuren. Maar ja, van de andere kant was ook duidelijk... dat de moslimbroeders niet zouden toegeven... en ook uh, fors zouden, uh, zich zouden verzetten tegen ontruiming van die zogenaamde sit-ins. Dus dat het zou escaleren, ja, dat zat er dicht in, dik in. Ja, ja. Wat vindt u van de manier waarop dit allemaal uiteindelijk uh, is gebeurd? En het aantal doden dat is gevallen? Ja, het is vreselijk uh, natuurlijk. Want uh, hoe meer uh, bloed er vloeit, hoe moeilijker het wordt... om de partijen weer bij elkaar te krijgen. En de tragiek... Voor Egypte is natuurlijk dat uh, de, de militairen volkomen uh, onderschatten uh, hoeveel steun uh, de moslimbroeders hebben. Uh -huh. uh, maar de moslimbroeders tegelijkertijd ook volkomen overschatten hoeveel steun ze hebben. Uh, het land is echt verdeeld uh, in een uh, grote groep mensen uh, die uh, volledig steunen wat het leger doet. Het leger is uh, zeer, zeer populair onder de Egyptenaren... Uh, en aan de andere kant is er ook een grote groep mensen die uh, per se willen dat uh, president Morsi uh, terugkeert. Nou, dat laatste zal niet gebeuren. Men zal uh, op een compromis uit moeten komen, maar op dit moment is men volkomen onverzoenlijk van beide kanten. Ja, het leger heeft weer dezelfde bevoegdheden als onder uh, Mubarak. Is al vaker ja. gezegd natuurlijk, in de commentaren ook terug te vinden. Vreest u ook dat de komende jaren die rol van het leger nog heel groot zal zijn? Uh, de verleiding is natuurlijk uh, heel groot als eenmaal die bevoegdheden.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 lijkt het alleen maar uit te draaien op nog meer confrontatie. Zoals uw correspondent, zoals de heer Van Hoorn, ook al zei... bij de begrafenissen uh, vandaag en, en morgen, als iedereen weer naar de moskee gaat... Uh, kan het weer verder escaleren. Wij spraken eerder vanochtend al eventjes met Europarlementariër Judith Sargentini van GroenLinks. Um, die geeft aan hier bij ons dat Europa in feite uitgespeeld is... omdat ze eerder al geld hebben bevroren dat naar Egypte zou gaan. Wat, wat kunt u nog doen, meneer nou, Timmermans? Het viel mij ook op hoor, bij, bij de gesprekken in Egypte... Dat, dat ze met zoveel woorden ook zeggen... Ja, Europa uh, gaf al niet veel geld, maar nou helemaal niks meer. Dus dat is voor jullie geen hefboom meer om hier iets uh, te betekenen. Maar waar het land uh, natuurlijk behoefte aan heeft, is uh, toeristen... Uh, en is investeringen... Nou, van beide zal niet veel terechtkomen in deze uh, situatie. Dus dat zal de economie van Egypte schaden. En dat zal ook nog meer mensen werkloos maken. En nog dus meer onrustig, onrustig. oorzaak. Precies. Ja. Precies. Dus uh, onze boodschap moet steeds zijn... Uh, denk eraan, een terugkeer naar uh, enige vorm van dialoog... Uh, leidend tot meer politieke stabiliteit... is de enige weg waarop... Datgene kan gebeuren wat Egypte uh, kan helpen en dat is namelijk dat de toeristen weer terugkomen en dat er geïnvesteerd wordt. Doen jullie dat niet, blijft dat voor langere tijd weg en worden jullie problemen alleen maar groter. Maar de bottom line blijft in het grote land met meer dan 80 miljoen inwoners. Dat ze er zelf voor zullen moeten kiezen, dat de buitenwereld relatief weinig invloed heeft op de keuze die daar nu gemaakt wordt. Uiteraard het zijn geen domme mensen, dit hebben ze van tevoren allemaal ingecalculeerd op het moment dat ze ervoor gekozen hebben dit pad te volgen. Over die toeristen gesproken, um, ho hoe snel moeten die dan terugkomen? Niet? Want wat is het advies aan de Nederlandse toeristen? Nou, ik, ik zeg niet dat de Nederlandse toeristen moeten terugkomen. We hebben wel ons reisadvies uh, aangescherpt. Uh, men moet extra. Waakzaam zijn. Men kan wel nog gewoon naar de resorts aan de golf van Akaba en de, en de Rode Zee. Als we maar in hotels blijft, als men maar binnen de resorts blijft, eh, lijkt daar eh, op zich eh, geen eh, gevaar eh, te zijn. Maar we zullen dat eh, ook met onze Europese collega's eh, van uur tot uur, van dag tot dag goed in de gaten houden. Dat we Nederlandse toeristen goed kunnen informeren over de situatie. Goed. Meneer Timmermans, hartelijk dank voor uw commentaar. Tot uw dienst. Tot uw dienst.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 bevestigde de NS nog aan fabrikant Ansaldo Breda... dat alle bestelde treinen afgenomen zouden worden. Kom maar hoor, met die treinen. Blijkt uit een brief van de NS aan de Italiaanse fabrikant... die in bezit is van de NOS. Ons verslaggever Arno Leblanc heeft hem namelijk in handen... Arno, um, ja, daar is die <lacht> en ik zie ook ja. wel prachtig uh, sommige delen daarvan gearseerd. Uh, het speelt allemaal in januari, hè? toen wist de NS toch ook wel van de problemen af? Ja, dit gaat om 11 januari hebben ze die brief gestuurd. Je moet weten, 17 januari hebben ze besloten om uh, die treinen allemaal van het spoor af te halen. Om, uh, om er niks niet meer, meer door te gaan. Dat had te maken met een plaat die onder de trein was afgevallen op het Belgische deel van het hoge snelheidslijn, dus in België. En maar dit gaat om 11 januari. En dat was dus bijvoorbeeld ook nog voordat die hele, nou ja, hele sneeuw-ellende begon. Aha. Het slechte weer begon. Waar eigenlijk toen die treinen door uh, ja, van de rails af werden gehaald. Dus dat is een beetje... Is toen dat hebben ze in de, dus waren zijn zes dagen, een... Arno. Ja, dat klopt. Dat zijn zes dagen. En ze waren toen al vier uh, weken uh, aan het rijden met die treinen. En we weten allemaal dat bijvoorbeeld in de eerste week... de helft van de treinen ja, of een heftige vertraging had of gewoon... Euh, nooit aankwam. En dat zijn inderdaad de problemen die er al mee waren. Weet je dan ook de reden van die brief? Waarom heeft de NS die gestuurd? Was er een deadline voor die tijd moesten ze iets laten horen of zo? Wa waarom hebben ze die brief gestuurd? Nou, het is eigenlijk een reactie op een brief... die Ansaldo Breda euh, alweer eerder had gestuurd... Uh, begin januari. En uh, waarom ze dit hebben gedaan is: kijk, het gaat om de afname van uh, de treinen. In Nederland had er 16 besteld, de Belgen drie, dus in totaal 19. En NS zegt hier eigenlijk, ja, uh, inderdaad, Ansaldo Breda, u heeft uh, aan het contract voldaan, want de treinen waren ook gecertificeerd. Ze mochten het Nederlandse spoor op. En er zijn nog wel een hoop uh, dingetjes mee. Maar uh, uh, dingetjes, ja, nee, ja. jullie hebben gelijk, ja, dingetjes hebben ze het dan hier over. Systeemfouten. waarvan Ansaldo Breda trouwens ook zegt van nou, we gaan daar wel Naar kijken, maar uh, hè, uh, we weten nog niet zeker of we de boel dan ook echt gaan aanpassen. Uh -huh. hè, die treinen, maar uh, NS zegt hier eigenlijk: Ja, Ansaldo, u heeft gelijk. Uh, de levering: niks staat de levering, niks officieels staat de levering van deze treinen uh, in de weg. Ja. En hij schrijft ook nog, wij lossen de problemen gedurende het proces dan wel op. Um, nu ja. weten we inmiddels dat het iets anders is gelopen. Uh. Nou, je moet dat proces, kijk, je moet bijvoorbeeld bedenken... de Eurostar-treinen, dat zijn de treinen die van Brussel naar Engeland rijden... door de tunnel, die stonden in de eerste fase ook heel erg veel stil. De Thalys-treinen, die stonden ook heel erg veel stil. Dus in op het zich begin. was die gedachte niet zo raar van is, Nee, nee. Het is, het, het, nou ja, van Ansaldo komt dat verhaal natuurlijk over... we, we zien het als een proces. Mm -hmm. en, en dat is op zich niet zo raar, maar je moet moet ik wel bedenken dat die treinen vijf jaar uh, te laat waren... en dat de NS en Ansaldo Breda op dit moment... in een juridische strijd zitten met elkaar. Ja, en daarom komt zo'n brief uh, als deze natuurlijk ook naar buiten. Want Ansaldo wil ook gewoon laten zien van... ja, kijk eens wat de NS deed. Ja. En daarmee hebben ze toch een stevig document in hand bij Anseldo Breda. Ja, maar wij, wij we kennen natuurlijk niet het complete het complete plaatje. Uh, we weten niet wat de NS uh, uh, hè, eerder misschien nog heeft gestuurd. En wat er in eerdere. Kijk, dit is natuurlijk maar een, een momentopname. Wel een hele pikante momentopname. Maar ja, in een juridische strijd, ja, iedereen wil natuurlijk uh, ze gelijk halen. Mm, maar toch? Anshaldo zal we zeggen, kijk eens, NS, dit hebben jullie gestuurd voordat je ze van de spoor haalt. Wordt dit een dure brief voor de NS? Dat zou kunnen. Maar ja, ja, dat is voor mij lastig in te schatten. Omdat ik natuurlijk niet weet welke stukken er allemaal zijn. Wat er allemaal is gebeurd. Wat er bijvoorbeeld is gebeurd toen uh, die sneeuw ineens wel een uh, probleem werd. Wat er toen nog voor uh, uh, wisseling is geweest. Uh, ja, dat zijn juridische procedures. Maar ja, het staat als een paal boven water dat het toch gek is dat er een week voordat uh, die treinen van het spoor af worden gehaald... NS nog gewoon zegt, nee hoor, leven ze maar gewoon en dat komt helemaal goed. Arno Leblanc over de brief van de NS, die de NOS dus ook in handen heeft. Hartelijk dank, Arno. Daar horen we meer over vandaag op Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. You take, hoorde u van de police. Zeven minuten voor half negen. Je luistert naar de NOS Radio 1 journaal. De Nederlandse basketballers zijn twee overwinningen... in de EK-kwalificatie kwijtgeraakt. Volgens de Europese Basketbalbond hebben twee spelers opgesteld... die niet vanaf hun geboorte al Nederlander zijn. Slechts één had mogen spelen. De basketbalploeg was juist zo goed begonnen aan die EK-kwalificatie. En kon de winst ook goed gebruiken. Bij winst mogen we op Portugal zou Oranje zich voor de volgende ronde plaatsen namelijk. Maar ja, door dit besluit is Nederland plotseling kansloos in die kwalificatie. We hebben contact met Frank Berteling, directeur van de Nederlandse Basketbalbond. Goedemorgen, meneer Berteling. Goedemorgen. Nou, dat is eigenlijk een hele vervelende morgen. Voor... Uh, ja, He? het, is een, het was een hele vervelende week eigenlijk al uh, sinds... Uh ja dat de afgelopen zaterdag met de uiterstheid uit in Estland... Uh, dit opeens uh, boven tafel kwam. Ja, dit opeens boven tafel kwam. Toen ik het hoorde dacht ik... hoe hebben ze dit nou kunnen laten gebeuren? Ja, dat is een goede vraag. Um, en en dat, dat is geen makkelijk antwoord te geven. Daar, uh, uh, dat heeft te maken met spelerslijsten... met statussen van uh, spelers bij FIBA... die andere regels hanteren dan dat je normaal nou ja, in Nederland... maar ook in andere landen gebruikelijk bent uh, te hanteren... Mm -hmm. um, ja, dan zijn er commissarissen die door FIBA worden aangesteld bij wedstrijden. die uh, uh, ook niet hebben gekeken wat er uh, gebeurde. En maar, ja, dan maar, word je opeens achteraf geconfronteerd met uh, hele vervelende uh, consequenties. Maar, maar, maar komt het er dan op neer, meneer Berteling, ah. dat er iemand uh, bij de Nederlandse Basketbalbond. Uh, bij het Nederlandse team heeft zitten slapen? Want de regels, zijn de regels duidelijk voor u? De regels zijn duidelijk, alleen we betwisten de manier waarop FIBA uh, uh, A. heeft gereageerd. Uh, het is A. welke status ze we verleend hebben aan de spelers. En B. hoe ze er vervolgens achteraf mee om zijn gegaan. Hm. En dat is waarom wij uh, ja, zeer ernstig overwegen om beroep aan te tekenen. Omdat we dat wel uh, ja, even goed op juridische consequenties moeten uh, moet, uh, bekijken. Maar uh, ja, we voelen ons gewoon echt dat ons onrecht is aangedaan. En daarom. Uh, uh, ja, is het gevoel absoluut dat we uh, dat we het beroep willen aantekenen tegen deze, deze, deze, deze beslissing van Tiper Europa. Maar meneer Betteling, hebben de betrokkenen er toch niet te veel op aan laten komen. Want had u dan niet eerder moeten melden van zeg. Volgens ons klopt er niet iets, iets niet op jullie lijst. Ja, die discussie uh, die, uh, die, die kan, die loopt al wat langer over een aantal spelers, en niet, niet alleen uh, in Nederland. Um, en het blijkt dus hele taaie materie te zijn en het is ook ongelooflijk ingewikkeld om daar doorheen te komen. Maar bij... is er dan niet een risico genomen om hem toch op te stellen? Ja, daar zit iets in waarvan we denken van nou ja goed, dan moeten we ook goed naar kijken hoe dat gegaan is. Um, maar dan blijft dat, uh, uh, wij hem opgesteld, in die, uh, wij hebben beide spelers opgesteld in de wedstrijden, uh, als Nederlands team zijnde. Maar um, voorafgaand aan zo'n wedstrijd is er een commissaris die zo'n spelersformulier uh, controleert. En die heeft ook de taak om erop te letten. En wat nu dus heel erg opvallend is, is dat FIBA Europa alle uh, consequenties op ons afwentelt. Terwijl hun commissarissen, um, die dus namens FIBA Europa acteren op zo'n wedstrijd, ook niks gedaan hebben. En pas op het moment dat uh, vanuit de Estenbond afgelopen vrijdagmiddag een bezoek is ingediend bij FIBA Europa, zijn ze daar wakker geworden. Als de Esten helemaal niets hadden gezien. Dan was er helemaal geen enkel balletje gaan rollen. Of dan hadden we het pas over een paar weken gehoord. Nou ja, goed, dan was de ellende de wijze weken ook geweest. Uh, als we alweer al verder waren geweest in de kwalificatieserie... nu hebben we in ieder geval nog een kans om, uh, ja. om een beroep aan te tekenen. Dus hoe, hoe beleven de spelers en hoe beleeft u die wedstrijd van morgen tegen Portugal? Ja, dat is natuurlijk, een, dat is natuurlijk heel bizar. Ik bedoel, het is uh, echt een waardeloze situatie voor de spelers en de staf. Uh, ja, en gewoon voor het, de mensen die het Nederlands als baas hard toe dragen... Maar, ja, die spelers hebben er zo hard voor gewerkt en het ging uh, na een tijd, een hele lastige periode te hebben gehad, uh, het ging gewoon weer goed. Het was leuk, het uh, waren aan het winnen. Mm -hmm. Ja, dan is dit natuurlijk gewoon een drama. Uh, en we snappen ook dat de beroepstermijnen heel ingewikkeld zijn in verband met het vervolg van deze hele kwalificatieweek. Er zit een enorme tijdsdruk op. Uh, aan de andere kant, uh, ja, ik, ik heb een beetje begrepen dat de spelers zeggen van, ja, weet je, we gaan er gewoon voor morgen, want uh, we willen gewoon laten zien wie sportief de sterkste is. Ja. Dat lijkt me een mooi uitgangspunt, want het is uh, nooit goed als wedstrijden of als beslissingen in de sport achter bestuurstafels uh, uh, of in rechtszaken worden uh, besloten. Maar dat het gewoon op hetzelfde moet gebeuren. zo hoort het met de sporten gaan. En ja, ik beleef het met natuurlijk heel veel gemeenlijke gevoelens. Ik, ik hoop dat ze ervoor kunnen gaan, is dat het een taal een enorme dreun is uh, die ze hebben gekregen. En uh, ja, ik hoop dat ze toch uh, willen winnen, mochten we dan inderdaad een beroep. Uh, een zaak winnen bij FIBA Europa, ja, dan helpt het wel als je dan opeens toch die winstpartij tegen Portugal opstaat. Ja. Maar ik snap dat er heel veel gevoelens zitten tussen mensen en in hun oren die, die ook wel een andere kant op zouden kunnen gaan. Nou, gewoon twee keer winnen, meneer Berteling. Gaan we absoluut proberen te doen. Mevrouw Berteling, directeur van de Nederlandse Baaskapaplan. Dank voor de toelichting.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 Het is 15 augustus, de feestdag van Mariette en Hemelopneming. Katholieken over de hele wereld vieren dit hoogfeest. RKK brengt vanochtend live de hoogmis vanuit de kathedraal Notre-Dame in Parijs. De eucharistieviering Maria Mariette en Hemelopneming vanochtend om 11 uur bij RKK op Nederland 2. Dit is Radio 1. Half negen, tijd voor het NOS Journaal. Jan van der Putten. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken noemt de machtsblokken in Egypte volkomen onverzoenlijk. En hij hoopt dat er genoeg mensen zijn die het pad naar democratie kunnen herstellen. In het Radio 1-journaal zei Timmermans dat de militairen de steun voor de moslimbroederschap volkomen hebben onderschat. Maar de moslimbroeders overschatten hoeveel steun ze zelf hebben, zei de minister. Buitenlandse Zaken raadt Nederlandse toeristen aan in de hotels te blijven zolang het onrustig is in Egypte. Een week voordat de internationale Vira treinen van het spoor werden gehaald... bevestigde de Nederlandse spoorwegen nog aan fabrikant Ansaldo Breda... dat alle bestaande treinen zouden worden afgenomen. Dat blijkt uit een brief van de NS aan de Italiaanse fabrikant... die in bezit is van de NOS. Onderzoeksinstituut Altera van de Wageningen Universiteit... vindt dat er duidelijke afspraken moeten komen... over oude gierkelders en rioolbuizen. Want daar zitten steeds vaker malaria-muggen in. Als regenwater in kelders en rioolbuizen zich mengt met mestresten... kunnen de muggen zich goed vermenigvuldigen. Overigens is de kans dat de steekmug malaria overbrengt klein. De Nederlandse en Noorse kustwacht beschouwen het schip de Warnau als verloren. De organisaties denken niet dat er nog een spoor van het Nederlandse schip... of de bemanning wordt teruggevonden. De Warnau vertrok in april uit Schotland... en had een week later moeten aankomen in Noorwegen. En dat zijn de hoofdpunten. Het weer. Dan nog even een weerberichtje erachteraan. In het zuidoosten <laughs> hebben we vandaag zon. Alleen in het noordwesten is misschien wat regen. En het wordt 20 tot 24 graden. Ah, dat doe jij uh, hartstikke goed. Jan, Jan van der Putten. Onze weerman. En dan uh, Johnson Hoka, onze verkeersman. Ja, met files op de A9 richting Amstelveen. Twee kilometer bij Badhoevedorp. Op de A13 richting Rotterdam. Daar staat tussen Delft-Zuid en Knopend Kleinpolderplein. Vijf kilometer na een ongeluk. De rechterreis ook is bij bij Knopend Kleinpolderplein afgesloten. En zo dadelijk dan uh, praten we u bij over uh, de cijfers die binnenkomen. Die zijn al binnengekomen, begrijpen? ik? Dus we gaan gelijk naar André Meijnerma. André Meijnerma, goedemorgen. Onze cijferman, precies. Heel veel kwa kwartaalcijfers vanochtend. Boskalis, Baggeraar, genationaliseerde bankenverzekeraar, SNS Real en de Telegraaf Media Groep. André heeft ze allemaal doorgelopen en um, geeft een beeld. Zullen we beginnen bij Boskalis? Ja, is goed. Goed gedaan. Ik heb het goed gedaan, dat nou is een soort jubelstemming... want eh, men boekt eh, net als vorig jaar weer een recordomzet en een recordwinst. Eh, de recordwinst is voor een deel te danken aan het feit... dat men een belang verkoopt in een Griekse constructiebedrijf... Eh, die pijpen legt en dat soort spullen om op zee. Eh, Daar gaan ze verkopen, verdienen ze zo'n 50 miljoen aan... dus dat klikt de netto-winst behoorlijk op. Maar zelfs los daarvan zeggen zij zelf, we hebben een fantastisch half jaar achter de rug. We zijn vol vertrouwen voor het jaar dat komt. En we zien zelfs dat onze orderportefeuille ook een stuk hoger ligt... dan we eind vorig jaar hadden. Dus meer orders in de, in de, in de pijplijn, meer verdiend, meer omgezet... en meer uh, geld overgehouden in, in de zakken onderaan de streep. Dus uh, blij bij uh, de baggeraar Boscalis. Kijk eens aan. Dan bankverzekeraar uh, SNS Reaal in februari genationaliseerd, kwam toen in staatshanden... in het probleem gekomen door een uh, zeer problematische vastgoedportefeuille. Hoe gaat het nog met al, de bank? Ja, ja nou, het gaat, uh, Met de bank en de verzekeraar gaat het beter. Dat wil zeggen, met de bank vooral... want de bankactiviteiten hebben winst gedraaid. Bij de verzekeraar is het nog wat moeizamer... Wat, tegen van de resultaten van de beleggingen. Ze hebben wat moeten afschrijven op Zwitserleven. Dus daar onderaan de streep een min bij de verzekeraar. Bij de bank daarentegen heeft men meer verdiend. Hogere renteinkomsten, de spaargeld is weer teruggekomen. Er was een hoop spaargeld weggevloeid... En al, op een gegeven moment was dat uh, meer dan uh, 1,3 miljard. Dat geld is allemaal weer teruggekomen. Ook zakelijke spaarders zijn teruggekeerd bij de bank. Aan de andere kant is dat ook niet zo heel gek en verwonderlijk. Want het is een bank in staatshanden. Dus uh, dat kan allemaal geen kwaad als de staat waakt over ons spaargeld. Uh, maar in ieder geval, uh, het vertrouwen is ook weer teruggekomen. Blijkbaar van klanten uh, die het voordien niet meer hadden. En daar profiteert de bank van. En uh, kijk je naar de vastgoed de problematische vastgoeddochter Property Finance, ja daar is nog altijd nog zwaar verlieslatend. Dat wil zeggen, men heeft dan een eenmalige afschrijving moeten doen rondom de nationalisatie van anderhalf miljard, en in totaal komt nu voor de zes maanden het verlies bij Property Finance uit op bijna 1,8 miljard euro. De portefeuille, totale de exposure, zoals dat heet, de omvang van die vastgoedportefeuille is nu weer teruggebracht naar 4,8 miljard. Ze zijn nog in conclave met eh, Brussel trouwens, ook om te praten met elkaar over hoe het nou verder moet. Eind augustus, volgende week, moeten ze een plan ingediend hebben. Daar, op basis daarvan gaat de Europese Commissie nadenken wat er moet gaan gebeuren, welke maatregelen genomen moeten worden bij SNS Real, want het is een bank die, die voor de tweede keer staatssteun gekregen heeft. En daar is men in Brussel bijzonder streng op, dat soort banken, dus er zullen nog wat maatregelen volgen. Ja, ook, dat is nog niet duidelijk. In ieder geval, die ook positief toch over die cijfers. Nu de Telegraaf, Mediëg op TMG. Heel kort, wat gaan we daarmee? Ja, moet je even zoeken wat ik dat blaadje oh, daar heb gelaat? Ja, het is al, weer, die cijfers. Weer, al die cijfers. Uh, al ja, die Die gaan verder reorganiseren. Uh, want uh, er worden naar verwachting nog eens 350 banen geschrapt. Daar gaat nog een keer voor 50 miljoen euro uh, bespaard worden. Bovenop de 70 miljoen die al eerder was aangekondigd vorig jaar. En bovenop die 350 banen die al op de tocht stonden uh, om te verdwijnen. Uh, de omzet van het mediabedrijf is gedaald met zo'n 2,5% naar 274 miljoen euro. De netto-winst steeg dan wel weer. En vooral te danken aan de opbrengsten van Sky Radio en de online media. Uh, maar bij de gedrukte media, zoals de kranten en de, de bladen, daar daalden de inkomsten. En vooral die dalende reclame-inkomsten is eigenlijk zeg maar uh, de bottleneck voor de Telegraaf Mediagroep. André je dankjewel. Wij praten door over de Telegraaf Mediagroep. Dat doen we met Roland Stekelenburg. Een reorganisatie opnieuw 350. Banen uh, op de tocht. Uh, Roland is onze internet-expert. Roland, jij volgt met name de digitale activiteiten van uh, TMG op de voet. Wordt daar nou winst gemaakt? Nee, ook bij de digitale activiteiten, wat toch echt de redding zou moeten zijn... op dit moment van een papieren krant die in de problemen is... Uh, wordt nog steeds geen uh, winst gemaakt. De omzet is daar wel gegroeid. Maar je ziet, als je naar die activiteiten gaat kijken, dat er onderaan de streep nog steeds een negatief getal staat. Dat is voor, je zegt het al, voor veel kranten een probleem op dit moment. Dat is voor heel veel kranten een probleem. Je ziet teruglopende uh, omzetten, teruglopende oplagers... teruglopende advertentieinkomsten. De lezers verschuiven naar uh, mobiel, vooral in hoog tempo. En dat kost heel veel moeite om daar uh, geld te verdienen. Nu heeft de Telegraaf ook wel echt wel de groep uh, wat last, uh, denk ik, in de strategie. Um, als je naar de onderdelen kijkt van een digitale portfolio, gaat het eigenlijk met de website van de Telegraaf, van de krant, eigenlijk heel goed. Uh, ze hebben Dichtbij.nl, misschien kennen dat ja, ja. is dat, dat hyperlokale uh, activiteit. Dat gaat qua bezoekers ook heel goed. Ook meer advertenties, maar heel veel in geïnvesteerd worden, nog steeds uh, verlies gedraaid. En dan hebben we natuurlijk Hives. Uh, ja, een probleemgeval, een miskoop kun je eigenlijk wel zeggen. Daar is al veel op afgeschreven. Daar is al heel veel op afgeschreven. Zelfs in het halfjaarverslag, wat dus net binnen is... schrijven ze weer af op de servers die aangeschaft zijn voor huis Begin 2013. Um, huis richt zich nu inmiddels officieel op kinderen van 8 tot 15. Dat is eigenlijk, denk ik, je aanpassen bij het bezoek wat je nog over hebt. Twee uh -huh. miljoen uh, unieke bezoekers per maand. Dat nou, is maar een fractie van wat het was, natuurlijk een paar jaar geleden. Hm. Een nou, huis is misschien een geval apart. Uh, toch houden ze daar wel aan vast. Hè. Wat, zijn we te vroeg om te verwachten dat ze daar winst maken op die digitale activiteit? Kan dat nog komen? Want ja, op, dat vergt natuurlijk veel investeringen. Het hier. vergt heel veel investeringen, maar de strategie is ook niet helder. Kijk, afgelopen april werd uh, topman van Kampenhout natuurlijk uh, eruit gegooid. als ik het even oneerbiedig zeg. Uh, die had een strategie bedacht waarbij je digitaal uh, als een aparte poot binnen het bedrijf uh, zou neerzetten. Dus die wilden het per platform uh, goed organiseren. Nou, dat is nu onder de nieuwe topman weer helemaal teruggedraaid. Die eigenlijk wil focussen op de merken. Mm. Dus die zegt eigenlijk, ja, de Telegraaf is bijvoorbeeld hè, is een merk. Nou, die moeten zelf dan maar hun digitale en mobiele activiteiten bestieren. Ook omdat de redactie het daar gewoon niet accepteerde... dat ze een soort contentfabriek zouden worden... die over al die verschillende platformen moesten gaan publiceren. Nou, Holland, duurt dat inmiddels niet te lang? Want we lezen ook in die berichten dat ze nu dan weer... zich vooral gaan richten op internetactiviteit... en daar strategieën voor bedenken. Maar zijn ze niet te laat inmiddels? Nou, het, het wordt wel heel erg ingewikkeld. Je ziet dat de, de, de, alles loopt terug. De ja. omzet daalt, de advertentieinkomsten dalen. En ze proberen dat op te vangen... door steeds maar weer in de kosten te snijden... en mensen te ontslaan. Als je niet ergens groei binnen zo'n concern weet te realiseren... dan wordt het heel erg ingewikkeld. Ja, duidelijk. Roland Steeklenburg, dank je wel. Het aantal toeristen in India is teruggelopen... naar de grote verkrachtingszaak in New Delhi. En het de protest dat daarna kwam. Imagoschade en toerisme, gaan we het zo over praten. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Eerst tennis. De Franse tennister Marion Bartoli had net verloren... van de Roemeense Simone Halep op een toernooi in Cincinnati. Ja, toen kwam dat bericht. Onverwacht. Emotionele bekendmaking... Dat ze ermee stopt. That was my actually last match of my career and um sorry. And it's it's time for me to to retire and and thank you and to call it a career in Ohio. I, uh, I feel it's time for me to walk away actually. Ja, nou, met tranen in haar ogen en pijn in haar lijf, vertelt Bartoli. Dit was mijn laatste wedstrijd. Het is tijd om te stoppen met tennis. Ze heeft overal pijn als ze drie kwartier op de baan staat en wil haar lichaam gewoon niet meer. Tenniscommentator Mark Brassen, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe uniek is dat dat iemand, een tennisser, tennister, in dit geval op haar hoogtepunt, net Wimbledon gewonnen, stopt? Ja, dat gebeurt, dat gebeurt niet zo heel veel. Ik heb, ik heb even snel zitten, zitten nadenken. Ik kan me niet een, een, een voorbeeld van een speler of een speelster herinneren... die zo kort na zo'n grote prestatie... het is nog maar een paar weken geleden dat ze, dat ze Wimbledon won... en dan nu vannacht bekendgemaakt van ik stop ermee. Ja, het, is, het, is, het is ingeslagen als een bom. Niemand, ja, niemand had dit aanzien komen. In haar verklaring het werd net al een beetje gezegd... ze heeft inderdaad veel blessures dit seizoen... Eigenlijk vanaf het begin van het jaar al. Uh, het lichaam is op, zegt ze. Het, het wil niet meer. Als ik, als ik lang tennis, dan, ja, dan, dan gaat mijn hele lichaam pijn doen. Ik wil dat niet meer. En, en, en, en ik stop ermee. Het is ja, volkomen onverwacht. Kijk, blessures en, en pijntjes. En, en dat zijn ook niet dingen waar je natuurlijk graag over praat. En je zal zeker niet bekendmaken uh, tijdens je actieve carrière van nou, als ik een uur speel, krijg ik overal pijn. Hè? Dat speelt je tegenstander natuurlijk in de kaart. Dus dat heeft ze altijd uh, verborgen gehouden. Niet open ja, maar dit, dit, dit, dit kwam echt als een volslagen verrassing vannacht. Hoe kan dat eigenlijk, Mark? Uh, dat een lijf zoveel pijn doet. Heeft, heeft dat iets te maken met uh, de druk die ze misschien ervaren heeft? De, de, ze zal daarmee te maken hebben. Maar ja, vergeet niet, ze is, ze is 28 jaar. Dat is op zich nog niet zo heel oud. Een sporter is dan normaal uh, op, op zijn sterk. Maar ze heeft wel al een carrière van 13 jaar achter de rug. Uh, het is niet een speelster uh, met een enorm talent. En Niet een hele natuurlijke tennister. Ze heeft een dubbelhandige voorhand. Een dubbelhandige backhand. Ze heeft er altijd heel erg hard voor moeten werken. Speelt ook op kracht? Of? Uh, speelt, speelt inderdaad op, op kracht. Is, is altijd, uh, als je er ziet spelen, ze is altijd op de baan altijd bezig, altijd heel druk, altijd aan het huppelen, uh, ook maar inderdaad om, om een beetje de druk kwijt te raken, om de zenuwen die ze heeft, om dat kwijt te raken. En dat zal allemaal met elkaar meespelen, dat ze in die 13 jaar ja, veel van haar lichaam heeft gevergd, veel van zichzelf heeft uh, gevergd, mentaal ook. Het is niet een speelster die, ja, ze was altijd wel omstreden kwam ook omdat ze samenwerkte met, met, met haar vader. Nou, dat, dat, dat, dat zorgde wel eens voor problemen, ook bij de Franse Bond, waar ze wel eens ruzie mee heeft gehad, waardoor ze vorig jaar niet mee mocht doen aan de, de Olympische Spelen, op, op Wimbledon niet mocht spelen. Dus er is altijd ook wel wat, wat, wat rumoer rond haar geweest. Ze was niet super geliefd in het, in, het, in het circuit. En, uh, maar toch de voornaamste reden is dat het, ja, dat het, dat het lichamelijk gewoon ja. uh, niet meer wil. En daar zal het geestelijke, het mentale zal daar ongetwijfeld uh, iets mee te maken hebben. Is ze de enige die heeft? Uh, nu op dit uh, moment? Uh, ja, op de, ja, voor zover we weten. Kijk, je, je weet natuurlijk, soms verdwijnen er wel eens spelers met blessures en die zijn er dan, uh, zijn er dan lang uit. En, en die komen dan weer terug. Nou goed, ze, Zij heeft voor een andere weg gekozen door toch maar door te spelen. Hoewel na Wimbledon heeft ze al vier weken vrijgenomen. Uh, en daarna heeft ze ook wel toernooien gehad dat ze geblesseerd uh, op moest geven. Uh, dus ze, ze heeft de rust wel genomen. Maar goed, dat is niet voldoende geweest om nu uh, pijnvrij en blessurevrij uh, te, te kunnen spelen. Dat, dat, dat, dat die maandvakantie. Zeg maar. En uh, ja, nou ja goed, uh, uh, nogmaals, zij heeft de, de, de keuze gemaakt. En het, het is eigenlijk wel, ja, op zijn Bartoli's, het is, is eigenlijk altijd haar eigen gang gegaan in het circuit. heeft haar eigen keuzes gemaakt, haar eigen weg gevolgd. Ja, en daar past dit eigenlijk perfect uh, bij. Goed, de tranen van Bartoli zijn te zien op nos.nl. India heeft een probleem. Er komt geen toerisme meer naar het land, naar de verkrachting daar en al het protest dat er is gekomen. Straks praten we daarover met onze correspondent en een imago-schadedeskundige. Nu eerst Cairo Emerald. Belangstelling genoeg voor Liquid Lunch. Baby, pass the aspirin. Something up, something up to sweet, some exotic medicine to cure my every ill with some kind of magic pill. We door naar John met Hoek uh, Ja, op de A9 richting Almshoven staat bij Kopen Batuverdorp 3 kilometer. En op de A13 richting Rotterdam. Daar staat tussen Delft en de een Rotterijs nog 5 kilometer aan een ongeluk. Maar inmiddels zijn wel alle rijstroken weer open. Ga naar India. Zag het land zag het afgelopen half jaar het aantal toeristen uit de Westerse landen fors teruglopen. Vooral vrouwen zien het niet meer zitten na alle publiciteit over de verkrachtingszaken in New Delhi en andere steden. Correspondent Lucas Waagmeester zocht de toeristen op die wel gingen in New Delhi. The foundations of this world tower, known as the Qutub Minar, were laid by Qutbuddin Aibak of the Mamluk dynasty towards the end of the 12th century. Wat een ding die uh, islamitische Overheersers hier even neerzetten, 800-900 jaar geleden. Interessant om te bezoeken. Maar precies sinds december 2012, zes maanden geleden, staat de toerisme-industrie in Delhi onder druk. You need to be a bit careful. You, know. you cannot just step out, of, uh, out on the street like you would do in Austria. Onmiskenbaar studenten zijn uit Europa, uit Oostenrijk komen ze. Petje op, zonnebrilletje, slippers. Ze voelen dat je wat voorzichtiger moet zijn hier. Well, actually, my boyfriend thought about that more than I did. And he was quite worried when I told him that I was going uh, for India for my next holiday. So he wasn't too sure about that. Er zijn zorgen in de hoofden van westerse bezoekers en hun partners thuis. Is India nog wel zo veilig? Nou ja, dit zijn de vrouwen die gewoon zijn gegaan. Maar vooral alleen reizen. Lijkt wel echt voorbij. Would you travel here alone? No, I would not. Uh, not alone as a woman. No. It could also be one of my uh, girlfriends, mm -hmm. but um, I will not come here alone. No. Mm -hmm. I think uh, almost a decline of about 20 to 25 procent Yes. Arun Verma is de baas van Prime Travels, een grote tour operator in Delhi. De boekingen zijn 20 tot 25 procent afgenomen sinds de grote verkrachtingszaak afgelopen december. There has been a major decline. Yes. Verma ziet serieuze, blijvende gevolgen voor zijn reisorganisatie. Uh, definitely, it's a disturbing factor for us. Every, every time there's a major news item highlighting that net we veilig hier... we als in andere grote steden. It's is Delhi that's as safe or as bad as New York is or, or London is. So it's just that I think the negative publicity has been highlighted in a major way, which has kind of created fear among people who are travelling alone or ladies who are travelling alone. Dat is ook komisch in een hoekje van dat complex. Je kijkt op Daar is uh, een duidelijke verwijzing naar de islamitische karakter van dit monument. Er staat een heel oud moskeetje. Niet alleen 800 jaar geleden was dit een islamitisch centrum, maar dat is het nog steeds. Anything can happen anywhere. It's not just in India. It's not just in the Middle East. And I think that a lot of people, especially Westerners, need to know that. They need to not be afraid to to explore. Blijf verkennen, laat je niet afschrikken. Zolang je de gevaren maar kent, kun je gerust op reis. Ja, dan moet je Oostenrijkse studenten hebben nog negen weken lang gaan no, we gaan naar Goa en daarna gaan we naar Kerala en Tamil Nadu en naar de Andamans. Dus. Je hebt een hele jaar of zo nodig om India te bezoeken. Nee, eigenlijk zijn het negen weken dat we de kans hebben om rond India te reizen. Mm? Negen weken dus. So. Rondreizend in India om het land te ontdekken. En blijft dat vooral doen, je hoort het toeristen zeggen... maar ja, wat zo'n zaak eh, als verkrachtingszaak in India... of wat dacht u van de problemen op dit moment in Egypte... wat, doen dat met, wat doet dat met een land, eh, vooral met het toerisme? Daar praten we over met eh, Ad Schalenkamp... directeur van MBTC Nippo Research... gespecialiseerd in onderzoek op het gebied van vakanties van Nederlanders. Mondvol, meneer Schalenkamp. Ja, zeker. Goedemorgen, welkom Goedemorgen. in de studio. Heeft u al cijfers over India en wat de gevolgen zijn geweest voor het toerisme van die verkrachtingszaak? Wij hebben zelf geen cijfers dat wij meten het gedrag in het verleden, maar wat we dus horen van de boekingen van uh, uh, wat we horen, is dat er ja inderdaad, uh, wij verwachten eigenlijk dat er vooral individueel minder mensen naartoe zullen gaan. De groepsreizen, zullen we zeer waarschijnlijk hierdoor eigenlijk niet geraakt worden, omdat daar toch ook veel meer een gevoel van veiligheid is. En dat individuele rondreizen, wat er ook veel gebeurt in India, daar, daar voelen mensen zich um, ja, dan onveilig, te onveilig voor? Want gaat het dan bijvoorbeeld alleen om, om vrouwen die, die niet willen? Dat zal, zeker, dat zal zeker de nadruk op liggen. En ik denk ook dat wat er in de rapportage gezegd is waar is, dat het in, dat het in India niet gevaarlijker is dan bijvoorbeeld op andere plekken op de wereld. Alleen door de grote en misschien ook wel terechte aandacht... voor het maatschappelijk probleem van de, van de verkrachtingen in India... Uh, is er heel veel media-aandacht geweest. En dan, krijgt een, uh, ja, dan ontstaat er een uh, negatief imago. En wat dan mensen gaat weerhouden om naar zo'n bestemming te gaan. En voor Nederland eh, trouwens, om als achtergrond te gaan, ongeveer 35.000 mensen per jaar naar Nederland. Waarvan een, naar India? Eh, naar, sorry, naar India, waarvan ja. een eh, klein een, daarvan een deel dan individuele reizigers zijn. Oh, okay. En dit ten opzichte van de 18 miljoen vakanties die er ondernomen worden. Dus voor Nederland is het een hele kleine markt. Maar voor India kun je me voorstellen dat het er best eh, inhakt. Ja. Ja, van wat er in Egypte is gebeurd, is natuurlijk van een hele andere orde. Maar dat land treft dan hetzelfde lot. Men voelt zich daar niet meer veilig. Ja, dat klopt. Wat er dus nu net gebeurt uh, in Egypte... dat is heel slecht voor het, uh, het, het toeristisch imago van Egypte. Maar we weten uit het verleden, want het is natuurlijk ook eerder voorgekomen... dat als een land een heel sterk toeristisch aanbod heeft... en zodra het stabiel is en de overheid ook echt maatregelen neemt... wat Egypte ook in het verleden gedaan heeft... trekt het ook weer heel sterk aan, het uh, toerisme naar, naar dat land. We spraken eerder vanochtend minister Timmermans van Buitenlandse Zaken... en die uh, zei toen over de toeristen die er nu zijn of nog gaan, blijf vooral in het hotel als ik dat zou horen als toerist, en ik moet toch naar Egypte... dan denk ik dat ik toch even een telefoontje ga plegen met mijn reisbureau. Ja, dat zou ik zeker doen. Dat lijkt me bijzonder vervelend... Uh, als je daar alleen in je hotel kan zitten. Het is zo, de gebieden aan de Rode Zee liggen wel ver van waar nu de, de onlusten zijn. Dus het is heel belangrijk wat het reisadvies wordt. En dat is natuurlijk ook een overleg tussen, de, tussen buitenlandse zaken... en de Nederlandse reiswereld, om te, om te kijken... wordt het reisadvies negatief, dan kan er ook rampenfonds uitkeren. Dat betekent dat de mensen kosteloos kunnen annuleren. Is dat niet het geval, wordt er Genoeg geacht om daar naartoe te gaan, ja, dan moet je zelf annuleren en dan zijn er hoge kosten aan verbonden. Maar, maar hoe werken toerist, Hoe werkt het brein van toeristen? Weet u dat? Uh, wil je dan nog naar zo'n nou, land toe? Wat wij weten is dat uh, het vakantie gaan en, uh, en gevaar en uh, onlusten, dat zijn twee dingen die zijn ver in het uh, brein weg. Op vakantie wil je daar absoluut niet mee geconfronteerd worden. Je nee. moet een echte trailseeker zijn. Je, moet, uh, maar, je ja. moet een trailseeker zijn. Dus met andere woorden, ik kan me de helemaal de emotie voorstellen die er nu bij mensen die nog moeten vertrekken, binnenkort is dat uh, jeetje, dat wordt wel uh, heel link, dat wil ik niet. En, en hoe lang, want u had het net over, meestal herstelt het zich dan uh, redelijk snel... over wat voor periode hebben we het dan, wanneer, gaan mensen weer, uh, wanneer zijn mensen weer gaan reizen... bijvoorbeeld naar Egypte, toen het weer wat rustiger werd hè? Dat is uh, weer heel snel, is dat, uh, dat aangetrokken. Wat dat betreft is het, uh, hebben we een bijzonder korte termijn geheugen ja. bij, bij toeristen. Zodra het uh, idee is, het is stabiel, en dan gaat men weer. Wat kunnen landen, bijvoorbeeld India, zelf doen? Die zijn, toerisme is belangrijk voor hen. Dat geldt ook voor Egypte natuurlijk. Kunnen ze helpen het imago wat, wat dat betreft te verbeteren? Wat zij zelf vooral kunnen doen is zo'n actief beleid voeren laat duidelijk laten merken dat ze maatregelen nemen... om die gevaren die er zijn, om uh, die te minimaliseren. Ja, want dat beeld blijft hangen natuurlijk. Het ja. beeld van die verkrachting, ja. dat blijft voor India. Dat blijft hangen, maar ik ben ervan overtuigd... als er dit is dan een heel moeilijk probleem, maar als er echt een, een beleid komt... en als er iets duidelijks gedaan wordt, uh, dan wordt het ook weer vergeten. Stel, een individuele zaak, we hebben een keer in Rome... Een, uh, is er een verkrachtingszaak geweest van mensen die kampeerden. Uh, even erg als in, uh, in India... En dat is helemaal niet blijven hangen in, de, in het geheugen van de mensen. Men gaat gewoon rustig naar, naar Rome toe. Zijn mensen over het algemeen goed geïnformeerd? Want als we kijken naar de verschillende Arabische lentes... die hebben plaatsgevonden, ondanks ook weer onrust in Tunesië bijvoorbeeld... is er dan direct een daling van het aantal... Uh reizen te zien? En, als er echt heel duidelijk in de media is... dan heeft dat direct invloed. Aan de andere kant uh, zijn vaak mensen... die gaan voor een zonvakantie... en gezellig met het gezin in de zon liggen. En dan letters, is het ook de bestemming is eigenlijk nog ineens zo belangrijk. En, uh, en als men dan niet weet dat er iets is... dan gaat men gewoon, ja. Ja, dat is zo'n resort... Ja, inderdaad. Dan, dan ben je ver weg van alles. Dan ben je heerlijk lekker met elkaar kokoenen en je merkt verder niks. Met zo'n bandje is dat. Ja, met zo'n ja, bandje. Ja. Ja, ja. Ja, ik ken het. Ja, ik ben ken los. jij het? Ja, ja zeker. Ah. Ja, heerlijk. Lekker laten verwennen met een bandje. Goed. Nou, hartelijk dank <laughs> voor uw uh, informatie. Meneer um, Schalenkamp, hij is directeur van NBCT Nipo Research. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Ja, Russische homofiele kunstschaatser Jabloski roept alle sporters op om met regenboogvlaggen in Sochi te verschijnen. Een Russische wet verbiedt homoseksuele uitingen in het openbaar. Daar is veel ophef over geweest, omdat de wet ook dus tijdens de Olympische Spelen van kracht is. In die welt vraagt Jablonski om steun voor de homoseksuele gemeenschap in Rusland. Hij hoopt dat bij de openingsceremonie iedereen hand in hand staat en de regenboogvlag wil tonen. Hij denkt dat Rusland geen sporters die dat doen schorst, omdat ze dan nooit meer een groot sportevenement mogen organiseren. De gastenker en de motorboot die afgelopen maandag in Zeeland... met elkaar in aanvaring kwamen, die voeren in dezelfde richting. Door de aanvaring zonk de motorboot waarbij beide opvarenden omkwamen. Dat lijkt uit een politieonderzoek waar Omroep Zeeland over bericht. De tanker raakte de linkerachterkant van de motorboot. Omdat de tanker meer snelheid had, werd de motorboot overvaren. De bemanningslid van de tanker sprong nog in het water... maar hij kon de opvarenden niet meer redden. De definitieve uitkomsten van het onderzoek volgen later. Een stroomstoring in de Enschede was gisteravond eh, vrij vlot verholpen. Maar door een klein maar onhandig probleem... zaten zo'n 200 huishoudens nog wat langer zonder elektriciteit dan de rest. Volgens RTV Oost konden de monteurs van Enexis niet bij het verdeelstation... dat in de flat van de huishoudens zit. Om in de flat te komen is namelijk een sleutel nodig... Of een van de bewoners moet de deur open doen. Dus de monteurs maar aanbellen. Maar ja, <lacht> door de stroomstoring <lacht> nee. werkt het bellen niet. Ik <lacht> geloof je niet. Was er nog niemand met een batterijbelletje? Joehoe. Nou goed, inmiddels uh, is het probleem... Nee, of het probleem verholpen is, Nee, dat weten we nog niet eens. Het is nog niet bekend. Nee, ze nemen niet op. <lacht> okay, koning Laan of Koning Straat. Nee, tot nu toe wil nog geen enkele gemeente in België... een straat vernoemen naar koning Filip. Nou, een woordvoerder van het paleis zegt in de krant, de standaard... dat er nog geen verzoeken zijn binnengekomen. Ja, de krant informeerde maar eens naar de populariteit van de straatnaam... naar aanleiding van het bericht dat in Nederland... Willem-Alexander al meerdere keren geëerd is in een straat. Filip uh, is niet de enige trouwens die ongewenst is. Ook een koningin Mathilde Boulevard... of een koning Albert II Weg is nog niet aangevraagd. En u hoorde net uh, eerder vanochtend... SNS Real, de bankverzekeraar, ziet langzaam het vertrouwen terugkomen. Ook het spaargeld weer terugkomen. Onze economieredacteur André Meijnema vertelde dat... naar aanleiding van de cijfers van SNS Real. Wij spreken zo dadelijk met de financieel topman van SNS... over de netto-winst en dat vertrouwen dat terug is.